Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het algehele alcoholverbod bij de politie in België is gedeeltelijk teruggedraaid, melden Belgische media. Van de nieuwe chef van de federale politie mag bij recepties voortaan weer bier worden geschonken. Het alcoholverbod werd zes jaar geleden ingesteld... omdat er bij de politie erg veel werd gedronken. De drooglegging had tot gevolg dat er bij nieuwjaarsrecepties... niemand meer kwam opdagen en de saamhorigheid leed eronder. Voortaan mogen bij de Belgische politie weer... laag alcoholische consumpties worden geschonken... als de leiding daar toestemming voor geeft. De laatste vijf winkels van supermarktketen MT gaan vandaag dicht. De winkels in onder meer Enschede, Den Bosch en Kaatsheuvel... worden omgebouwd tot Jumbo of Coop. Op het hoogtepunt had MT zo'n 130 winkels. Sinds de jaren 90 zijn in Nederland 40 supermarktnamen verdwenen. De bekendste zijn C1000, Eda, Super de Boer en Conmar. Veel winkels zijn opgekocht door Jumbo, Albert Heijn of Plus. Gemeenten weten niet of geld dat ze uitgeven aan het tegengaan... van radicalisering van moslimjongeren goed is besteed. Dat melden radioprogramma Argos en het AD na eigen onderzoek. Twintig gemeenten met veel Syriëgangers kregen de afgelopen drie jaar samen 20 miljoen euro... van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Een slagerij in de Utrechtse wijk Zuilen is vannacht voor de tweede keer deze week beschoten. Er lag ook iets dat op een explosief leek. Dat is weggehaald door de EOD. In de nacht van zondag op maandag werd dezelfde slagerij in Zuilen ook beschoten. Het weer nog vandaag zonnig en warm. Landinwaarts kan het 27 graden worden. En dicht bij zee is het iets koeler. Ook morgen volop zon, dan wordt het 27 tot 32 graden. En mogelijk is er s'avonds plaatselijk een bui. Na het weekeinde wisselvallig en minder warm. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 En daar zijn wij dan vanuit de studio vandaag. Omdat uh, uh, wij een technisch probleempje hadden. Maar Rob Harms gaat dat voor ons oplossen. Rob, welkom. Uh, tegenover mij zit uh, Pieter Joustra, Dat is ook gelijk uh, de en eerste uw... gast. Want daar ga ik even wat aan vragen zo. Want u hoort de stem van Ben Zonneveld. En zeer goedemorgen. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En de eindredactie is gedaan door Geli Rutte. Cor heeft de muziek gemaakt. Vandaar, uh, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. En de koffie. De koffie. Die wordt geleverd door Rick Van Schie. Welkom. En, uh, goedemorgen, we gaan straks even hebben wat wij allemaal uh, uh, doen. Uh, wat, wie en wat komt in het uur. Maar Pieter, er is een wereld voor je opengaan, hoor ik net. Ja, ja inderdaad. Ik, ik ga de, de groeten doen aan een aantal zondvoorters in het buitenland. <lacht> Afgelopen week zat ik in Portugal. En ik kwam daar uh, een aantal oud-zondvoorters tegen. Uh, ga, zitten, ga zitten, onze gast komt binnen.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 Ik ben zeer benieuwd wat de dames nu te vertellen hebben. Het Tempo Team. Peter, welkom. Dank je wel. Kom een beetje dichterbij of trek de microfoon ja. naar je toe. Je kan, twee, je je, je kan twee kanten op hier. <laughs> um, wij... ja, ik, ik reed er gisteren even langs met de auto. Het is een drukte van belang daar op de Het ja, Er stonden hele ziet. grote -te. Wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt er?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 vijf torens staan uh, van vier bij vier meter. zo uh, op elk vlak komt dan een uh, tattoo of graffiti artiest. ja daartussen staan allemaal muren die worden ook weer opgevuld uh, en sommige jongens vormen crews en die gaan dan uh, ja een een, een, een een idee samen maken. maar even dat kost geld uh, als je je moet ja, tussen uh, hebben Dat klopt Om te spuiten wie betaalt dat? Uh, dat betaal ik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 Dat is dat grote ding wat verhoogd is. Dat uh, hangt een beetje vanaf. Nogmaals, de, de auto's. Ja, dat zijn echt dagjes mensen. En die vinden dat leuk om met hun auto heen. Ik wil ook iedereen oproepen. Als je een mooie auto hebt. Kom nu gewoon even aanrijden. En dan kunnen we je op de boulevard mee zitten, uh, laten doen. Uh, ik heb zelf minder verstand van auto's. Toevallig een Wa van. Mijn... Wat versta je onder een mooie auto? N daarom plak ik er gelijk achteraan. Ik heb helemaal geen verstand van auto's. E een van mijn beste vrienden die zit in de Volkswagen Aircool dingen.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 Nou, wij gaan elkaar op de boulevard zien Jullie Siem komen vandaag. straks een biertje Ik denk? kom zeker nou, vanmiddag een biertje en straks even kijken. Dat dan zal ik jullie En afval, dan twee jonge mannen die een biertje Ja, ja, ja precies. Die twee jeugdigen <laughs> van even. Hey, Dankjewel voor je komst. Ja. Veel plezier. Leuk. En we gaan Hartelijk elkaar dan. zien. Dankjewel. Leuk dat ik mocht komen.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 Het uh, tweede jubileum. Yeah. Ja. Uh, ik hoor dat de microfoon uh, het niet doet. Oké. Ja, we krijgen, uh, we krijgen een andere microfoon. En deze doet het wel. Ja, dan wordt je ja geknikt. Ja, het is... Uh, 14 mijn, juni. 14 juni, tweede Vrijdag. jubileum. Tiende, tiende keer. Dus dat, uh, daar gaan we weer wat extra's doen. En wat extra's. Uh, bij de eerste keer hebben we de verkeersvrijwilligers uh, uh, of regelaars uitgenodigd. Uh, en nu gaan we wat mensen van uh, werknemers van uh, Unicum, Zandstroom en het 4 mei uit uitnodigen. Geweldig. Ja. Geweldig. Ja, om eens wat terug te doen voor uh, de inzet. Dat zij doen voor de maatschappij. Ja, ja, absoluut. Ja. Heel lief, heel goed. Maar laten we eventjes naar het grote publiek kijken. Ja. Uh,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 En dat kun je beter niet doen. Het is desastreus om te wachten tot de laatste uh, ja, moment. Maar Pieter heeft vol. inmiddels al toegezegd en de club van 6 ja. heeft ook toegezegd. Dus die hebben al vaste plaatsen. Dus mensen, laat het niet aankomen op de laatste. Nee, maar, kijk, ik, vol is vol. Ik weet alleen de reserveringen en dat zijn er op dit moment hm. zijn het er 145, 150. Dan moeten er nog 700, 200 bijkomen. Nou, nee. ik ga tot 250. Ja, nou, 250. Nou, die moet.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 Uh, bij Kroonvis op de Boulevard en uiteraard bij de Bruna. Nou, we hopen dat er een uh, run komt op de kaartjes. Ja. Want dat is wel, uh, wel zo gezellig om een vol plein te hebben. Dat is wel uh, dat is het zeker. En ja, ja, bedoel. gezellig. En bedankt voor de waarschuwing. Heel graag, gedaan. En, en uh, nou ja. houden we de stand bij. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Tot ziens.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 Uh, ik denk dat het mede te maken heeft met het feit... dat de meiden vorig jaar ook al kampioen geworden zijn. Dus gepromoveerd zijn. Uh, ja, klopt. Maar dat was de overgang van de junioren. Dus van de... Uh, onder, 19e. onder de Onder de negentien eigenlijk. Door naar het nu uh, officiële voetbal, om het zo even te noemen. Uh, ja, dat, dat klopt. En dan maar dan word dan je kampioen. En dan mag je dan kiezen of je blijft zitten of je promoveert. Want dat is voor mij een beetje nou ja, iets wat ik snap. Het, het, het heeft niet zozeer met kiezen te maken. Je vraagt het aan bij de bond. Oké. Okay. Want je kan...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 Moeten we even afwachten. Ja. Kampioen. En ja, promoveren gaan ja. we dan dan dan dat zeker. Maar hoe dan ook vierde Ja. Dan denk ik... Uh, ga je net zo geld verdienen... veel geld verdienen als Rieke Martens en zo? <laughs> nou, ik denk dat we dan nog een aantal jaren... door moeten promoveren. <laughs> Waarom niet? Want, maar, maar, uh, maar ik denk... want daar komt nu de portemonnee... Uh, wordt gevuld. Ja, ja nee, hartstikke leuk. Ik, uh, ik ben al tien jaar geleden al begonnen... Ooit, bij SV Zandvoort in het, <laughs> het meidenteam.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 Nou, en is dat was in mij op dit moment. Nou, buiten dat, het gaat niet om die wedstrijd, maar dat geeft aan wat de is van die team. Uh, ik denk als ik een doel zou moeten stellen, gewoon binnen drie jaar kampioen in de derde klasse. Ja. Zou en dan? En dan? dan verder en dat doel. is het doel. Volgende. Dan, gaat dan gaan we naar de middellange termijn. <laughs> ja. Ja, zeg, uh, uh, als als, als zo'n selectie zich blijft, dat moet aan de onderkant gevoed worden. Hè, laten we eerlijk zijn.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 Dus dat is sowieso al wel een uh, positief. En ik denk dat er misschien wel meer meiden zijn, inderdaad... die ooit vroeger alweer gevoetbald hebben... die nu zoiets hebben, <kwijnt> na al die jaren van... nou, het is eigenlijk wel weer leuk. En we beginnen wel weer op een goed niveau. Dat is wel een, een positief... Een, dus een, hoe, hoe trekker je... om, een trekker om te komen. Positief, ja. Ja. Ja. Hoe krijg je de interesse bij? De, de, de jongere dames, uh, schoolvoetbal, om maar eens wat te noemen. Uh, is dat een punt dat je zegt van... Hey, dat zou meer moeten gebeuren, schoolvoetbal, uh, voetbal op pleintjes, jongens en meiden samen. Ik, ja, ik denk vooral dat de interesse bij meiden misschien komt door het Nederlands elftal, damesvoetbal. En ja, dus volgende week helemaal bingo. Dat is bij mij vorig jaar ook weer zo gebeurd, of twee jaar huh? geleden alweer was dat de EK. Uh, daardoor begon het bij mij weer te kriebelen toen ik dat zag. Ja. Uh, en toen las ik inderdaad ook van het dameselftal en ben ik uiteindelijk weer begonnen eigenlijk al die vriendinnen kwamen weer samen. En dat ja. uh, werd door jou weer ge gekneed, hoe eigenwijs ook zijn, tot een elftal. En jij ja. nu kampioen. Nou, ik, we kunnen hier niet om Michael lijst heen. Hè. We hebben dat nee, samen nee, nee, nee. gedaan. we hebben Michael. het samen gedaan. Michael nee. heeft, uh, is de dragende kracht van het team. En, ja. uh, en, en ik mag daar op de voorgrond uh, optreden om dat uh, tijdens de wedstrijden ook uh, te begeleiden. Maar, ja, maar linksom of rechtsom zijn de meiden die het zelf doen. We ja, zeker. Die zullen dat uh, zeker moeten doen. Ja. En uh, wat Pieter ook zegt, het, het voetballer komt er in de lift volgende week in, uh, in Frankrijk. Ja. Je moest er niet al te veel uh, kampioen maken, laat ze laatste eerst gewoon lekker ja, voetballen. Ja. En dan, uh, dan, dan komt er wel wat uit. Het, het valt mij net op dat je zegt van ja, er gaan de meiden gaan studeren en die gaan andere dingen doen. En, en, studeren doe niet zo makkelijk als zandvoer dus je moet sowieso buiten zandvoer wat, wat doe jij op het ogenblik? Uh, ik werk al uh, uh, inmiddels negen jaar bij Plazant okay,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 Hallo, Daisy werkt al hartstikke hard. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, heb het, ik heb het over het voetballen. Dus uh, we gaan het zeker volgen. En we hopen jullie dan zeker weer een keer te zien. Gaat goed komen. Graag. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel.